In Brussel zijn de EU-ministers van Financiën het eens geworden over maatregelen om de euro te beschermen. Het totale pakket beslaat 500 miljard euro en kan worden gebruikt om EU-lidstaten die financiële problemen hebben te helpen. De maatregelen moeten voorkomen dat EU-landen zoals Spanje en Portugal in dezelfde situatie als Griekenland terechtkomen, waardoor de euro verder onder druk komt te staan. Het dodental van het mijnongeluk in Rusland van afgelopen weekend is opgelopen tot 30. Er worden nog zeker 60 mensen vermist. In de mijn was zaterdag een explosie, waarschijnlijk door een opeenhoping van methaangas. Toen reddingswerkers later naar slachtoffers zochten, volgde een tweede ontploffing. De mijn ligt in West-Siberië en is een van de grootste van Rusland. In de Filipijnen zijn de verkiezingen in volle gang. Ongeveer 50 miljoen stemgerechtigden kiezen onder meer een opvolger voor president Arroyo. Vanwege problemen met nieuwe stemcomputers blijven de stembureaus een uur langer open. Het leger is massaal aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen. En toch zijn er vandaag bij een betoging drie mensen om het leven gekomen. Bij verkiezingsgeweld in de Filipijnen zijn de afgelopen maanden tientallen mensen gedood. In de Verenigde Staten is jazz en actrice Lena Horne overleden. Ze was in de jaren 30 en 40 een van de eerste zwarten die in de showbusiness doorbrak. Horne begon haar carrière als danseres in de beroemde Cotton Club in New York. Later ging ze naar Hollywood waar ze in een groot aantal films speelde. Waaronder The Wiz uit 1978. Voor vier van haar tientallen albums ontving ze een Grammy. En Lena Horne is 92 jaar geworden. En de derde etappe van de ronde van Italië start straks om 11 uur in Amsterdam. Na 220 kilometer ligt de finish in Middelburg. De Australia Cadel Evans start in de roze Leiderstrui. Morgen reizen de renners naar Italië waar de ronde woensdag verder gaat. Het weer, in het noorden veel bewolking, en lokaal wat lichte regen. In het midden van het land opklaringen, vanmiddag wolkenvelden en hier en daar wat zon. Temperatuur van 10 graden op de wadden tot 14 land in maart. Dit was het NOS Journaal.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 I'm van zandvoort op zaterdag op de met deze van co west een lekkere plaat om er twee uur mee te beginnen dacht ik zo de we close our eyes voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En de Formule 1 kwalificatie is ten einde, Albert Jan. Ja, dus even luisteraars die het niet willen weten... even iets anders gaan doen. De oren dicht. Of een liedje gaan zingen. Uh, Keihard zingen. De kwalificatie voor de, race van, uh, voor de Formule 1 race van morgen in Barcelona... is net afgelopen. En we kunnen u mededelen dat op de zesde plaats... de heer Schumacher is geëindigd. Op vijf Jason Button. Op vier Alonso. Drie Hamilton... Twee Vettel en 1 Webber. Dus we krijgen morgen weer de eerste startrij geheel voor de Red Bulls. 1-2. Mark Webber, Vettel, gevolgd door Hamilton en Alonso Button en Schumacher. En weet je wat nou mooi is Albert-Jan? Ja? Red Bull is op zoek naar Nederlands racetalent om in de Formule 1 te gaan racen, Bij Red Bull of uh, Torre Rosso. En wat moeten de jeugd daar dan voor doen? Ja, die gaan uh, op, uh, op de Skelter, uh, zeg maar. Ah, Oké. Okay. Een beetje karten, hè? Ja, ja, daar begint het allemaal mee met het karter. Dus uh, okay, maar dan een kartwedstrijd om Nederlands race talent naar voren te uh, brengen. Trouwens nog even onder voorbehoud. Want er schijnt uh, nog iets under investigation te zijn. Want uh, op een gegeven moment Rosberg... Kwam de pits uit en zat nog in de pitlane. En toen schoot in één keer Alonso ervoor. Alsof hij Rosberg niet had zien staan. Zeker niet wou zien. Dus toen kwam, moest Rosberg vol in de remmen. Dus dat wordt nog onderzocht door de officials. Dus wellicht dat Alonso morgen een aantal plaatsen teruggezet gaat worden. Mocht daar nieuws over zijn, dan houden we u op de hoogte bij CfM. Ja. En nu toch even, mag ik even doorgaan, maar ik zit toch in de autosport. Tuurlijk. tuurlijk. Want dit weekend uh, is er de zogenaamde DNRT-evenementen. En dat is wellicht leuk voor de mensen die hier een weekendje zijn. En dan toch even op het circuit willen gaan kijken. Want wat is dat nou, DNTR? Of de DNRT? Dat is, uh, laten we zeggen, een, een, een diverse klasses... Waarin men uh, met een relatief klein budget toch kan racen. En vandaag is er, uh, is er bijvoorbeeld een, een endurance race. Uh, die duurt 6 uur en 7. Wacht even, de start om 6 uur race. 6 dus uurtjes racen, 7 stins en 6 wissels. En die is om 12 uur gestart. En die finish je vanavond om 6 uur. Dus erg veel raceactiviteit op het circuit. En morgen natuurlijk ook vanaf 9 uur. Dan heb je een aantal diverse klassen: de supersports, de sports, de tourklasse en de E30. Vanaf 9 uur activiteiten op het circuit. En het loopt door tot een uur of 5. Nou, Zo dadelijk om half vier dan hebben we Joop van Ness in de uitzending. Vandaag wordt er wel gevoetbald. Niet door Zandvoort 1, maar wel door Zandvoort 2. En hoe die wedstrijd verlopen is, horen we zo dadelijk om half vier van Joop van Ness. Verder, de nacompetitie gaat eraan komen voor Zandvoort 1. Aanstaande woensdag de eerste wedstrijd in de nacompetitie. Voorbeschouwing, ook die wordt geleverd vanmiddag door Joop van Ness. En dan gaan we nog hotse knutsen, begonia voetballen. Ik ben zo blij dat jij dat spreekt. Volgende, volgende week vrijdag en zaterdag. Vrijdagavond begint het en zaterdag is het echt het hele dag het uh, toernooi. Gewoon een leuk gezellig toernooi met allerlei teams uh, die uit uh, verre, uh, verre omstreken komen. Zelfs uit het buitenland volgens mij. Maar Joop weet daar veel meer van. Het is dus gewoon een uh, leuk uh, voetbaltoernooi. Zaterdag 15 mei wordt dat gespeeld. En uh, wij houden je op de hoogte zo dadelijk om half vier wat het allemaal inhoudt. Maar eerst gaan we weer even wat muziek draaien. Want ook oh, dat doen we op de zaterdagmiddag natuurlijk. Natuurlijk. En uh, hoe kan je hem deze uitkiezen? Ja. Hmm, ik ben er helemaal stil van. Adel verplicht. Hier is Carly Simon. En Jors Zelveen. Some on the world's back.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 Nou, we zeiden dat al een aantal keren in dit programma. Vandaag uh, Open opendag bij de KNRM hier in uh, Zandvoort. En wie weet misschien uh, dat Jaap Koper wel op uh, de Anne Paulussen meedobbert. Jaap Koper, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Nou, je hoort het al. Hij uh, gaat toch weer even een beetje aanzetten. Als, uh, als het goed is, uh, ben ik toch nog wel hard met een beetje te horen. Maar uh, vriend uh, Harry Paas, uh, die is nu bezig om met uh, de Paulussen richting... Uh, ja, we gaan dus, ik moet het goed vasthouden even jongens, want anders dan uh, gaat het fout, uh, <lacht> over twee tellen. Dan gaat jou koper hoor, hoppa. Krap eens in je handjes. <lacht> ja, hou je vast jap En we staan dus scheef. <lacht> Geweldig. Behoorlijk scheef ook hoor, behoorlijk. Maar uh, ik sta op het droogste punt in ieder geval. Hij staat dus echt gewoon helemaal compleet scheef. Maar uh, dit is dus de afsluiting, kindelijk van een, uh, van een dagje even demonstratie met, die, uh, met de Anapalissen, maar hij staat een beetje scheef. Maar ik heb vanmorgen gehoord dat Jan-Willem van der Baal, die zei van, nou, we hebben een aantal van die luchtzakken van dat ding uh, hier uh, aan boord. En inderdaad, hij komt weer gewoon recht. En dan moeten we dus opletten dat we dus niet uh, nog een keer aan de andere kant, uh, zeg maar, uh, nat gaan worden. Dus het is, een, uh, het is wel even een innoverend momentje geweest uh, hier op, uh, op het schip. En ja, de jongens die, uh, die hebben natuurlijk nog altijd uh, donateurs nodig, dus mochten er mensen zijn die zeggen van uh, dit werk is uh, bijzonder en dat moeten we dus ook een beetje uh, goed ondersteunen, nou dan moet je dat zeker doen. Uh, www.knrm.nl denk ik, daar zal je sowieso ik, de informatie op terugvinden. Of even bij Boothuis ga je Jaap? Nou, dat kan nog tot vier uur en uh, dan gaat uh, toch echt de luiken dicht. En wat nu is, het is, is, is uh, voor vrienden en intieme is het nu. Terwijl we nou weer gewoon door, uh, door uh, de tractor, zeg maar, uh, waarop de Annie Paulus er dan uh, staat. Wordt, uh, dan wordt hier dus gewoon het strand opgesleept. Maar het was even leuk. Uh, de chauffeur van deze boot is Harry Vaas. Nou, iedereen weet wel wie Harry Vaas is. Maar die heeft niet uh, op een, uh, een... Ja, precies, ja. inderdaad. Uh -huh. Albert Jan, die ja. man, ja. En jij bent droog gebleven bij Harry Oliebol? Ja, ja. Ik heb het ja. droog gehouden. Dan van, heeft hij je gematst, hoor. Dan heeft hij je gematst. Ja, ja. Hij heeft mij ook inderdaad gematst. En, uh, de ander die uh, naast hem zit, dat is de bijrijder, dat is Patrick van Kessel. Maar die ziet een klein beetje wit, om. Oh, uit. ja, ja. <lacht> ik kan me er wat bij voorstellen. Die is alleen maar auto's gewend, natuurlijk. Ja, daar, daarom. Hè. Dus, dus, maar goed, het, het is allemaal goed gegaan. En uh, we komen zo, als het goed is met droge voeten, tenminste Patrick en ik, sowieso aan wal. Dus, uh, Oké, okay, ja, niet van de zee word je nat, maar wel van de regen die op dit moment valt hier in ja, Zalvoort. Ja per ook wel, want uh, Harry was nog wel iemand uh, die een beetje in een plager gebouw wil zijn. En die denkt, we gaan even een beetje hier en daar wat mensen die op de vroegkant uh, staan toch even een beetje nat maken. Nou, dat is hem wel gelukt. Dus, uh, daar ging Jaap ze net te pakken. Daar stond niet vorige, ja, ja. Hey, hey, ik dus vorig jaar. Ik heb een wijze plek. Ik heb uh, achter uh, Harry uh, de positie de, genomen. Dus, dus ik uh, ben nog redelijk droger uitgekomen samen met uh, Patrick. Dus uh, wij uh, kunnen het verhaal tenminste nog op een uh, goede manier navertellen. Dus, uh, uh, Jaap, maar, uh, nou is de vraag, is. Ze zoeken, donateurs en zoeken waarschijnlijk ook nog mensen die mee willen doen bij de KNRM. Is het wat voor jou om zo op zo'n boot mee te varen? Nou ja, kijk nu net, dan moet je toch even opletten. Dan zit je dus met je ene hand uh, de, de, de, de telefoon te bedienen en de andere hand uh, vasthouden, Want je gaat toch op een gegeven moment uh, de branding op. Dus ja, uh, dat, dat, uh, dan krijg je zoiets van uh, even opletten. Want het is nogal erg bumpy als je, als je aankomt. Maar goed, het is, uh, het is uiteindelijk uh, gebeurd. Kijk, die, uh, hij zit ook echt breed uit te lachen hoor, die fase wat dat uh, gaat. Nee, maar... Opstappers zijn uh, nodig, je krijgt dan een, uh, een uh, zeer intensieve opleiding, heeft Jan Willem van der Paat vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort ook verteld. Uh, uiteindelijk uh, krijg je als het goed is ook nog uh, zeg maar een uh, pittig examen in Schotland, dat heb ik ook maar heel veel uh, malen laten vertellen. Dus ja, het is, het is zeer interessant werk. Ik kan het, uh, ik kan het mensen die zeggen van, uh, van nou, uh, dit is wel wat voor mij. Het is wel heel erg uh, ja, bijzonder om dit te mogen doen. Je aanmelden bij de KNM, dat kan altijd. Juist. Oké, okay, nou. Ga nu af, want je uh, ja, een klein beetje naar binnen. Ja, dus, uh... Jaap, je hebt helemaal gelijk. Dank je wel, hè. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Okay. Jaap. Oh, dat was uh, Jaap Koper vanaf de Anne Paulussen. Hij heeft meegedobberd. Ja, niet te geloven. Nou, dobberen. Dobberen. dobberen maar achter het, achter het stuur? Ja, nee, nee dat, dat gaat dat niet lukken. Dat lukken. <laughs> In ieder geval, heeft het redelijk droog gehouden, onze Jaap Koper. Nou, daarvoor de complimenten, hoor. Dat heb je goed gedaan, Jaap. Wij gaan weer op muziek draaien bij Zalford op Zaterdag. Hier is en Fire. Give a smile, from your lips and say, I am free, yes I'm free, now my way. Ja, lekker zo hè? die muziek ja, van de Earth, Heurt Fire op zaterdagmiddag bij CFM op de radio. Waar wil je het anders horen dan bij CFM? 24 uur per dag, 7 dagen per week. En niet alleen op de radio. Nee, ook gewoon op televisie of op internet. Ja. Waar je maar wilt. CFM Zalvoort is altijd bij je. Uit Winterfair Fantasy, dat was de plaats die we voor je draaiden. En de hadden we Jaap Koper. Anne Paulussen, Light. dat is de redboot van de KNRM. En daar uh, kon je vandaag op uh, meevaren uh, tijdens de open dag van de KNRM. Overigens nog uh, tot aan 4 uur open dag bij de boothuis uh, naast het casino. Ja. En uh, ja, daar is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen. En een donateur de te worden. Uiteraard. Als we dat niet, al niet te vergeten. Zijn. Als we dat al niet. Of je meldt je gewoon aan een lid van de KNRM. Kan ook. Uh, ja, uh, tijd voor een berichtje. En wel morgen zal het laatste jazzconcert van dit seizoen plaatsvinden in de Krocht. Dat allemaal op moederdag, niet te vergeten. Dat was het, ik ja. zag al die mensen met bloemen lopen. Ik denk wat is nee, hier dat, aan de hand? dat is het nou, moederdag. Ik, ik ben blij dat je het zegt. Ja, nee, ik denk, ik uh, waarschuw je maar Als even. je luistert. <laughs> <laughs> Alvast, <een> fijne moederdag. <laughs> nee, ik zal hem wel even bellen. Maar goed, morgen dus het laatste jazzconcert van de reeks voor dit seizoen. En voor de laatste in, uh, hebben ze de Limburgse zanger uh, G-titulaar te gast bij het trio Johan Clement. Titulaar is al bijna 30 jaar een begrip in de Nederlandse muziekscene. Vorig jaar was hij nog in Zandvoort te bewonderen tijdens het concert in het kader van Jazz Behind the Beach op het gasthuisplein. Zijn debuutalbum What's New bezorgde hem in 1979 een Edison. Er volgden meerdere platen en cd-opnamen. Ook trad hij in, het hele, in de hele wereld op met wereldsterren zoals Toets Tielemans, Buddy Collette, Clark Terry, Diana Schuur, Eddie Daniels en vele, vele anderen. Het begeleidende trio Johan Clement bestaat voor degene die het nog niet mocht weten voor deze gelegenheid uit Johan Clement Piano, Erik Timmermans contrabas en Gijs Dijkhuizen op drums. Het concert in de krocht begint om half drie en de entreeprijs is 15 euro en studenten betalen 8 euro. En ik heb begrepen dat het een speciaal moederdagtarief is. Ja, als je onder begeleiding, als je moeder onder begeleiding komt, <laughs> juist, dus, als je moeder onder begeleiding komt, dus niet alleen moeders, want de nee, de hele alleen, hut, zit alleen. vol met moeders, heb ik begrepen, dan betaalt moeder 10 euro in plaats okay. van de 15 euro. Dus neem je je moeder mee. ...betaalt zij 10 euro en geen 15 euro. Helemaal Nou, dat is een mooi aanbod van is de klusconcert. Het te reden om daar morgen heen te gaan. Dat dacht ik ook. Nou, uh, zo dadelijk gaan we naar Joffernes voor het voetbal. Wat gaat er allemaal de komende dagen gebeuren? We hebben het over de na-competitie van Zandvoort 1... ...het Hotsknots begonnen voetbaltoernooi. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM Zandvoort. Daar hoor je het allemaal langskomen. This is how we do... It's Friday night, and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40, and I turn it up. Designated, group, I take the keys to my truck. Hit the shop, cause I'm faded. Honey's in the street, say money, oh, we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime starts, and the guys in Show. And all they said was 6'8", he stood And people thought the music that he made was good They lived the DJ and Paul was his name He came up to money, this is what he said You and OG are gonna make some cash Sell a million records, and we're making the day Oh, I'm buzzing to come This is how we do it South Central doesn't like nobody does ja, je zit wel eens ergens en dan word je bepaalde platen langskomen. en dan denk je, nou leuk om te draaien. Ja, maar, en dan gaat zo'n plaat over vrijdagavond. En wanneer had je hem ook alweer gehoord? Oh ja, op vrijdagavond. Maar ja, we draaien hem gewoon op de zaterdagmiddag. De dus single van Montel Jordan en this is how we do it. Ja, we gaan naar Joop. Want Joop gaat ons vertellen wat er allemaal staat te gebeuren... in de na-competitie met SV Zandvoort. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Ja, diverse dingen. Ten eerste is de na-competitie van... Uh... Zaterdag 1 van S.V. Zandvoort vandaag niet van start gegaan. Dat was wel in de planning, maar er zijn twee Kemphanen, en dan zal ik even opzoeken wie dat zijn. Dat zijn UvV en VVA 71, die beide aanspraak kunnen maken op een, periode, een derde periode bij de andere tweede klasse, de tweede klasse B. Die moeten vandaag een, een, een uh, beslissingswedstrijd spelen op neutraal terrein. Dat gebeurt ergens in Gelderland. Dat ligt vlak bij u natuurlijk. Dan zit het helemaal aan de andere kant van Utrecht zit je dan. Uh, dus gaat er andere, andere drie wedstrijden, of twee wedstrijden gaan ook niet door. Er wordt dus uh, pas begonnen komen we woensdag om 9 uur. Dan speelt Zandvoort in ieder geval thuis tegen de winnaar van de wedstrijd UVV, VVA 71. En dan zaterdag daarna uh, is de uitwedstrijd bij een van die twee clubs dan. Dat is dan poel A. En in poel B spelen Kennemeland en Zevenhoven. En de winnaar daarvan moet tegen de winnaar van poel A. Dus dat kan kennenland zijn, eh, Zandvoort is eigenlijk min of meer een kwelgeest op Zevenhoven, die, die Zevenhoven die we niet kennen. En dat is dan ook weer over twee wedstrijden en het gaat allemaal om een plaats in de eerste klasse. Nou die finale, dat is dus de, uit die laatste wedstrijden, die gaat ook weer op een neutraal terrein gespeeld worden en dat gebeurt dan op 29 mei aanstaande. Dan is vandaag wel gespeeld een, een, de wedstrijd in de nacompetitie voor Zandvoort 2. Dat heeft gespeeld tegen Rode 46. En Rode 46 is de nummer 2 van de andere reserve eerste klasse. Eerste klasse A. nou B moet ik zeggen. Ze zijn tweede geëindigd. En die spelen dus om een, best, om een plaats in de hoofdklasse. Nee, eerste klasse A, ja. De hoofdklasse van de amateur, de reservehoofdklasse van het amateurvoetbal. En Sandvoort, die heeft vanwege het uh, winnen van de eerste periode ook terecht verworven. En die speelde vandaag tegen elkaar. En uh, ja, Sandvoort is als uh, vierde geëindigd. Uh, de Rode 46 als tweede. Maar Sandvoort won toch thuis met, uh, over, vrij overtuigend met 3-0. En uh, als ik uh, mijn, mijn zoon mag geloven, was dat een vrij simpele overwinning. Uh, dat dus eigenlijk staat Mindeveen Santer met één been in de halve finale. En die zouden ze dan moeten spelen tegen. Ook dat gaan wij heel even opzoeken. Dat wordt tegen Geinoord. Geinoord is de uit de hoofdklasse A. En die, daar worden ook weer twee wedstrijden gespeeld. En dat, uh, dat gaat dan gebeuren op 22 mei en 24 mei. Komende zaterdag uit bij Rode 46. En dan uh, komende. En de, de zaterdag daarna de wedstrijd als Zandvoort er doorheen komt... maar die kans is natuurlijk heel groot aanwezig... Uh, tegen Geinoord in Nieuwegein, ook aan de andere kant van Utrecht dus. Nou, dat is wat we op dit moment aan, het, aan de hand is bij, bij SV Zandvoek. De twee, uh, teams, uh, de twee selectieteams van de zaterdagafdeling... zijn beide door naar die uh, uh, schitterende nacompetitie. Zandvoort heeft al eens eerder gespeeld, het eerste... ...om een plaats in die eerste klasse. Dat werd toen in de finale werd dat, uh, werd dat verloren, behoorlijk verloren zelfs. En bleef dus bleef dus toen in die tweede klasse spelen... ...en is uh, dit jaar als uh, zesde geëindigd. Maar omdat ze die eerste periode hebben... Uh, ...hadden ze dus dat recht verworven om te spelen... ...om een plaats in de eerste klasse... Zo staat het ervoor op dit moment, uh, Rob en Albert. Oké, okay, maar uh, even uh, gewoon voor de, de, ach, ja, de leken. Ja, voor de leken. Uh, hoe schat je de kansen in dat uh, SV Zandvoort uh, deze, deze na competitie succesvol zou kunnen zijn? Nou, het eerste, heeft dus nu natuurlijk al een, een grote stap gezet door met 3-0 te winnen thuis. Uh, geen tegendoelpunt, dat is ook wel erg belangrijk altijd. En ja, en het eerste, ja, het is zesde geworden en het speelt tegen dan teams die vierde en vijfde zijn geworden in de andere tweede klasse. Ja. Ik denk dat ze ja. gelijkwaardig zijn. Ja, en, en de beste wint dan op dat moment. Ik, ik, ik durf daar absoluut geen, geen uh, ja. uitspraak over te doen, Albert Jan. Oké, okay, en wanneer moeten wacht even, wanneer moeten ze SV het eerste voor het eerst aantreden? De eerste. Het eerste komende woensdag om 9 uur hier in Zandvoort tegen de winnaar van UVV CVA ja. 71. Een wedstrijd die op dit moment nog gespeeld wordt. En uh, daar heb ik dus nog geen uitslag van. Ik, ik weet dus niet tegen wie het wordt. Maar een van die twee die komt komende woensdag om uh, 7 uur spelen tegen het eerste van de zaterdag van SW Zandvoort. Nou, moet ze, moet ze met z'n allen komen aanmoedigen neem ik aan hè? Ja, dat lijkt mij wel. Dat dacht ik ook. Uiteraard. Als, als, als er een grote kans is om in de eerste klasse te komen, is het nu natuurlijk. Ja. Dus uh, als ik het goed begin, spelen ze ook een uh, wedstrijd tijdens dat... Uh, en dan mag jij weer even, op, want dan, kan je, dan krijg je dat niet uit mijn keel. Ja, knots begon je aan voetbaltoernooi, bedoel je? Tijdens, tijdens ja. dat toernooi is er, is, wordt er ook een wedstrijd gespeeld door SV Zandvoort, hè? Ja, ja, ja maar die is dan uit. Oh, uit. Ach, jammer. Die winnen van UVVA, uh, U.V.V. VTA 71 dat, uh, dat is niet anders. We hebben het wel eens anders gehad, ja, dat het Zandvoort naar competitie moet spelen en dat was dan op de zaterdag... ...de eerste dag dus van het Hotskos begonië nooit ...dat komende zaterdag begint... Ja. ...om, ik meen om 11 uur, uit mijn, uit mijn hoofd... ...maar dat, dat kan ik heel even opzoeken... ...ja, dat is 11 uur, helemaal geen probleem... ...en daar zijn natuurlijk weer een heleboel teams... ...die het Hotskos Begonië-voetbal... ...en dat is dan in de dikke vandalen staat het simoniem voor... Uh, Boerenkoolvoetbal, oftewel voetbal, of dat uh, gespeeld <laughs> <op> zonder vakmanschap. <laughs> Oké, okay. heel goed. Ja, zo het. het is een uitspraak van, van uh, Bert Jacobs. Bert Jacobs, de oud zandvoerter die uh, trainer is geweest uh, bij een heleboel clubs. En die helaas uh, veldjong overleden is. Hij is op 14 november 1999 overleden. En hij heeft onder andere uh, gespeeld bij FC Haarlem. Uh, bij ADO heeft hij getraind, samen met uh, Ernst Happel, nou dat is natuurlijk ook een hele behoorlijke, en hij heeft ook nog uh, in uh, de tweede divisie toen de tijd, ja ik, een heleboel luisteraars zullen dat misschien nog herinneren uh, met Velox uh, heeft hij uh, de titel gehaald in die tweede divisie, en is, dat is toen een, een promotie geweest naar de eerste klasse, eerste divisie moet ik zeggen natuurlijk nou, die man die heeft uh, deze uh, term gebezigd hij uh, je staat hier ook op de dip-site. Uh, hij, hij was een vrijbuiter die het Nederlands taal verrijkte met de term. Hotspots begonnen. Heerlijk, hè? Albert ja, ja. oh, Jan kan het niet uitspreken, nee, ik, Joop. Hij krijgt <laughs> het niet uit zijn strook. Ik zal de, de nabespreking <laughs> nog even proberen. Hij vond het wel een belangrijk lach in het leven. Hij zegt mij vet ook. Ik ben niet onafhankelijk, maar wel tevreden. Die altijd uh, net onder de top werkte. Maar het was een geweldig mensen. Een zandvoorte. En uh, dit toernooi is eigenlijk voortgesproten uit uh, Z75. Waar het uh, eerst een hele andere naam had. En nu is het dan een, een toernooi met uh, 22 deelnemende ploegen. Ja, let op. Dat in twee dagen daar het toernooi afwerkt. En het wordt ontzettend hoog aangeschreven. Met name bij de lage elftal in heel het land. ...waar echt een, een, een stop is, want veel meer kan je niet hebben om twee uh, dagen te spelen. Je speelt uh, 30 minuten voor een wedstrijd zonder rust. Ja, en dan is het zaterdagavond een gigantisch feest waar iedereen bij uitgenodigd is. Heerlijk, uh, Na het diner, want alle ploegen blijven daar dineren. Daar, daar hebben ze ook voor betaald. Daar wordt dan uh, ja meestal een barbecue of een buffet wordt er gemaakt. En... Uh, Daarna is het echt feest met, met, met, met nu komt er een Amsterdamse band. Uh, daarvoor speelt uh, DJ Wim wel wel. Jullie kennen hem wel. Die uh, speelt nog het een en aan muziek. En dat is, dat is grandioos. Maar ja, dat houdt wel in dat de komende zondag. Dus de zondag, de tweede dag van het toernooi. Maar niet om tien uur kan beginnen, dat kan je wel vergeten. Dat gaat niet lukken. Die zijn hebben afgelast. Dat gaat niet lukken. Jop, je had het over 22 teams. Waar komen die allemaal vandaan dan? Nou, dat zal ik je even vertellen. Er zijn 1, 2, 3, 4 ploegen uit Zandvoort. Lamstraal, FC Zandvoort Zondag en Jong Zandvoort. Dan Zwarte Meerse Boys, Alphonse Boys. De Zwarte Schapen, die komen ergens uit uit uh, Friesland van we, Op de Jonius een team uit Engeland, wat al een jaar of vier meedoet, dus de vierde keer bij mij weten. Gewoon uit buiten KSF. Nederland uh, populair, dat Hotsknas begonia. ja. <tie> ja, duidelijk, KSV, dat komt ergens uit, De Boxel natuurlijk ook, uh, Dordrecht, uh, rechtstreek, daar komt dat Dordrecht, dan Kalingse Vier, logisch, uh, nog een keer Kalingse Vier 1 en 2, veldert. Eersteling en Spero, dat, dat er zitten teams bij, die doen al vanaf het begin af aan mee, of, of al heel lang, want dit is natuurlijk de achttiende keer. Maar er zitten, er zitten teams bij, die doen zomaar 11, 12 keer mee. En die komen dan vaak al op donderdag, die gaan dan eh, op de trein van Zandvoort, zetten ze tenten op. En dan gaan we vrijdag in, waar in een openingswedstrijd is. En dit, is jaar, uh, dit jaar tussen twee Zandvoortse teams, die uh, door twee oudleden geselecteerd zijn... En Dat is de openingswedstrijd op de vrijdagavond. En dit is één feest. Dus echt één feest. Je zult er echt een keer naartoe moeten om dat te kunnen aanschouwen. Om dat te kunnen geloven wat een feest het is. Jij bent er zaterdag bij aanwezig, Joop? Dat ligt helemaal aan mijn agenda. Oh nee, want anders wil ik je graag even in de uitzending hebben natuurlijk. Normaal gesproken ben ik inderdaad. Dat is helemaal geen probleem. Ik maak er natuurlijk foto's. Maar komende zaterdag heb ik dan nog een te doen. Even in de agenda kijken. Ja, dat ja, uh, ben ik. Druk me mee ja Ja, daar heb ik heel wat te doen, zelf Volgens mij ga je naar SV antwoord uit. Nee. Oh. Nee. Oké. Okay. Drek nog ik, uh, ik moet draaien in Laura en Hardy met 60 en 70 jaar in muziek. Oh, Oké. Okay. Ja, back to the 60s. Wat ben jij niet? Ben het feest in Laura en Hardy? Gewoon uh, voetbalverslaggever, sportverslaggever, uh, radiomaker en oh, de DJ. Dat erop? Je wil het niet weten. Fotograaf. <laughs> Ook nog. Hey Joop, dank je wel. En uh, ja, we, we proberen gewoon uh, toch nog, als je toch nog even tijd hebt zaterdagmiddag, uh, je ja, te ik bellen. Ik even als het euh, kijken. Als het, het niet lukt. dan. een harde begint pas om een uur op negen. Ja, dat bedoel uh, uh, ik. Tijd zat. Ik denk dat ik er wel bij zal zijn. Want ja, mijn hart gaat allemaal open als ik, of uh, dicht als ik niet dit kan volgen. Dit, dit, ik heb het, Jaren volg ik het natuurlijk al, dat weten jullie. En al heel lang voor de radio ook. En ik moet daar gewoon bij zijn klaar. Nou, vind ik ook. De <laughs> ja, hey Jop, we spreken elkaar weer. Dankjewel voor het uitgebreide Joop. verslag van vandaag. Bedankt. Graag gedaan, heren. En tot, tot de een andere keer. keer. Fijn weekend. Hoi.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 Na de Edwin Hawkins singers, hoor je deze van Adiva and Respect uit de jaren 80, meneer Vos. Ja, ja, ja. Ja, trouwens, de Giro op de televisie te zien, allemaal in het roze natuurlijk. En jij hebt je ook keurig netjes aangepast vandaag, zie ik. Dank je, dank je, dank je. Mijn complimenten daarvoor, ziet er weer helemaal en, uh, strak uit. Amsterdam. Uh, strak in het velletje. En uh, echt, dit, dit artikeltje moet ik je even, mag ik je niet onthouden. Want dan organiseerde, he, de, start, de Giro d'Italia start in Amsterdam. En een gigantische promotie voor Amsterdam. En wat lees ik dan in de krant? Ja, nou komt hij. Waar alle andere landen trots zijn om een, groot, een grote ronde wielerronde te mogen organiseren, regeert in Nederland de bureaucratie. Verschillende auto's van journalisten en officials zijn ondanks een officiële accreditatie van de Giro d'Italia bekeurd door parkeerwachters. Dat meen je niet. De auto's stonden alle netjes geparkeerd bij hotels of restaurants waar verschillende wielerploegen een presentatie gaven in Amsterdam. Als de stad in 2028 de Olympische Spelen wil binnenhalen, moet er in ieder geval zorgen dat dit bureaucratische gedrag achterwege blijft. Nou, daar moet de burgemeester toch op uh, ingrijpen, die lijkt me. moet gewoon die bonnen kwijtschelden. Ik bedoel, uh, hè? Maar uh, goed, joen, joen, zo, joen, joen. zo begint het Giro in Amsterdam. Maar goed, ze zijn van start vandaag met een proloog. En dat is na acht jaar weer de eerste keer dat, dat ze Nederland aandoen. In Amsterdam zal na een tijdrit over 8,4 kilometer van het Museumplein naar het Olympisch Stadion voor de eerste maal het klassement worden opgemaakt. De tijdrit is het hoogtepunt van een, van een Nederlands Giro Driedaagse. Na de openingsrit is Amsterdam de startplaats van twee ritten naar weten, Utrecht en Middelburg. Alles te volgen via NOS Sport. Oké, okay, nou hou hem aan de Giro en uiteraard de radio op de achtergrond. Hè? Ja. Je kan toch gewoon de beelden volgen, dat zegt al genoeg. En die Marthe Smeet ziet er ook zo netjes uit. Ja, helemaal strak in het roze. <laughs> Peter de Koning, dat is de volgende die we voor je gaan draaien. En het is altijd lente in de ogen van de... Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Want assistente is er altijd lente Zij lacht naar mij, ik lach naar haar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 Ja, bij deze plaats van Peter de Koning moet ik altijd weer denken aan, uh, vergeet je Tandenborstel niet, weet ja, je wel. Dat is een heerlijk zomerhitje, een paar jaar geleden geloof ik. Ja, een paar jaar, zo'n behoorlijk aantal jaren. Ja, heel, heel veel, heel veel jaren geleden. <laughs> Nou, we zijn alweer aan het einde van U2, uh, uh, Albert-Jan. Ja, maar niet voordat ik het volgende nieuwtje nog even oh, heb verteld. Vertel. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden al die Bar Battles gehad. Kan je dat nog herinneren? Ja, ja, ja. CFM Bar looms, Battle ik heb ik uh, even. live meegemaakt. Gaat u rustig zitten en, noemt en wacht even uh, wie er allemaal meegedaan hebben. Dat zijn de coureurs geweest van het Sikri Park. SV Zandvoort, de Strandpachters, non-stop, PV, de personeelsvereniging van Gemeente Zandvoort, On Air Events, Mickey's, de VVV, de Vol Monties. de Soul Brothers. Holland Casino en uiteraard ZFM Zandvoort. Maar aanstaande donderdag vanaf 8 uur in Laurel en Hardy... wordt bekendgemaakt wie het meeste geld verdiend heeft voor het goede doel... wie de origineelste was en noemt u maar op. Dus aanstaande donderdag vanaf 8 uur de prijsuitreiking... en het spetterende eindfeest in Laurel en Hardy. Aanstaande en gaan ze donderdag. dan met z'n allen achter de bar staan... Ik denk het wel. Nou, zo, zo groot is die bar nou ook weer niet daar <laughs> bij Laura en Hardy. Dus uh, ik ben benieuwd hoe meer... ze dat gaan doen. Dan hebben wij wat meer ruimte. Aanstaande donderdag, 8 uur, Laureen Oké, okay, mis het niet uh, inderdaad. Ben de finale van de bar battle. Wie wordt de winnaar van het seizoen 2009-2010? Gaat dat meemaken? En wij uh, zeggen tot zometeen na het nieuws. En weer van vier uur zijn we er nog één uur lang. Ja, ja. Met nog internationaal voetbalnieuws. We hebben nog speciaal uh, cinema-nostalgie waar we het even over willen hebben. Veel internationaal voetbalnieuws en uh, blijft u luisteren. We gaan nog even praten met uh, Marcel uh, Sukel... Uh, voorzitter van de Stichting Vrijespop Haarlem... hoe alles is gegaan afgelopen Goed, woord, 5 mei. Ja. ja, Nou, oké, okay, dat allemaal in het volgende uur. Train is de laatste voor vier hier. Dus Hey, soul sister.